het weer vannacht vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden vaker droog. Het komt af naar 6 tot 8 graden. Overdag vallen er verspreid enkele buien. Het wordt dan 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Jonas Staal, kunstenaar, komt hier op bezoek. Hij is gefascineerd door propaganda... en maakte een tentoonstelling over het gedachtegoed van Steve Bannon. Zometeen is hij te gast in de rubriek Open Kaart. Een uh, sessie die we hebben opgenomen met de Britse singer-songwriter Lucy Rose... die kunt u zometeen uh, beluisteren. Erik-Jan Harmas zal deze week elke nacht een verhaal maken. En dat doet hij ook uh, vannacht. Erik-Jan, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Heb je de politiek uh, nauwlettend gevolgd? Was je Zeker, ja. aan het toestel ja, gekluisterd? Nou, ik heb zo'n uh, live feed uh, via internet en dan af en toe als ik het saai vind, dan klik ik het weg en dan ga ik gewoon weer iets nuttigs doen, zeg maar. En af en toe klik ik hem weer open en dan kijk ik weer een stukje. Het is een soort theater eigenlijk, het is wel interessant. Ja, het is, het, is, het, is, het is prachtig woordenspel, hè? De, hoe je... Ja, het gaat over dingen wel of niet kunnen herinneren... en over het verschil tussen een memo en een stuk bijvoorbeeld. Wist je dat daar een enorm verschil tussen zit? Ja, of, of dat je zegt, ik had geen weet van een belangrijke memo... en dat je dan later zegt, ja, ik vond geen belangrijke memo. Dus, dus ja, ik vind het wel mooi. Het is, het is voor, voor, voor de overspeligen van ons ook een leerschool, hè, dit? Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Thuiskomen, ja, zeg ik. Ik heb never had sex with that woman. Ja, ik ben, ik, ik ben niet met een mooie vrouw vreemd gegaan. Nou, ik vond haar niet mooi. Nee, nee, dus, nou ja. Nee, nee, exact. ja Waar gaat je verhaal over vannacht? Ja, over iets heel anders. Namelijk over uh, een uh, vechtpartij in Praag. Oh ja, waarbij een uh, ja. Nederlandse politieagent zelfs uh, betrokken blijkt. Ja, precies. Maar die schijnt weer misschien ook wel geprobeerd te hebben de boel te sussen. Maar dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Mag ik voor hem hopen dat hij dat geprobeerd heeft? Ja, ik ben benieuwd, uh, ja. benieuwd naar je verhaal. Ja. Een groep Nederlanders is in Praag opgepakt... omdat ze een ober zwaar hebben mishandeld. Het 36-jarige slachtoffer, slachtoffer, genaamd Mirek... had de mannen, alle afkomstig uit de regio Den Haag, gezegd... dat ze hun zelf meegenomen alcohol niet op het terras mochten opdrinken. Alle leden van het groepje waren getrainde boxers. Dat je die gaat vertellen dat ze hun blikjes Smirnoff Ice en Bacardi Cola... Elders moeten leegklokken, getuigd van een zekere moed. Helaas waren een gebroken kaken, zware hersenschudding en een beschadigde oogkas zijn deel. Ik ben oud dienstweigeraar en gebruik nooit geweld. Wel verplaats ik soms iemand. Wel verplaats ik soms iemand. Bijvoorbeeld als ik met mijn kinderen in een drukke omgeving ben en iemand loopt uiterst hinderlijk in de weg. Die wil ik dan nog wel eens bij de schouders of zelfs bij de middel grijpen en een eindje verderop weer neerzetten. Tot nu toe is de ander zo verrast dat het ons nooit tot mat heeft geleid... waarbij aangetekend dat ik dit nooit bij getrainde boksers heb gedurfd. Ik heb overigens wel één keer iemand geslagen. Ik zat op een bruiloftsfeest voorovergebogen naar de toespraken te luisteren. Een onbekende achter me vond het leuk om me met zijn wijsvinger... in mijn bouwvakkersdecolleté te kietelen. Ik draaide me om en haalde met vlakke hand uit, vol op zijn kruin. De man verliet het feest, de zaak was afgedaan. Het slachtoffer van de groep Nederlanders in Praag, Ober Mirek, wens ik een forse schadevergoeding toe... en de daders een dito-zelfstraf plus terugbetalingsregeling. Mocht een van die vechtersbazen na thuiskomst iets over proportioneel geweld willen leren... ik ben beschikbaar als cursusleider en te bereiken via nooit meer slapen. Dit was inderdaad geen proportioneel geweld. En iemand even verplaatsen of een tik op de kruin geven dat, dat kan, maar daar moet het ook ophouden. Daar, ja, zijn, daar zijn we het over eens. Te proberen. Iemand leuk. verplaatsen, ik, ik geloof niet dat ik dat ooit heb gedaan. Het is hem dus gewoon vast en zet hem een, een stukje verderop weer neer. Ja, als je daar als je er eenmaal aan begint, bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam, dan blijf je bezig. Ja, het werkt ook een beetje verslavend en dan ben ik gevoelig voor. Het. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Erik-Jan, dank je wel. Goeienacht okay, en uh, succes met uh, het verplaatsen van mensen. Goeienacht. Dank je. De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven in een bak. De gast is uh, kunstenaar Jonas Staal. Ooit gepromoveerd als propagandawetenschapper. En hij uh, onderzoekt de relatie tussen kunst, politiek en ideologie. In het uh, nieuwe instituut in Rotterdam is een tentoonstelling te zien. Steve Bannon, A Propaganda Retrospective. En het gaat over het gedachtegoed van Steve Bannon. Die een tijd lang de ideoloog was van het Witte Huis van Donald Trump. En die ook... Uh, de link is tussen Trump en de alt-right beweging. Welkom, Jonas Staal. Dank je. Wanneer begon jouw fascinatie voor, voor Steve Bannon... Nou, fascinatie, ik weet niet of dat helemaal het goede woord is. Maar hij, hij dook op in het uh, uh, promotieonderzoek wat ik heb gedaan de afgelopen vier een half jaar, vier, vijf jaar. Over uh, hedendaagse propaganda en hedendaagse propagandakunst. En de rol die propaganda heeft in democratie. In de afgelopen periode zijn begrippen als uh, fake news, alternative fact, post-truth zijn een soort van langzamerhand gemeen uh, goed geworden. Maar die hebben natuurlijk een achtergrond, een geschiedenis. En die geschiedenis die heet propaganda. En democratieën zijn niet vrij van propaganda. En Bellen is een goed voorbeeld van een kunstenaar die in een democratie opereert eh, als propagandist. En omdat hij ook een filmmaker is als propagandakunstenaar. Althans, zo introduceer ik hem ook deels in de tentoonstelling. Je doet, je doet twee dingen. Je, je probeert zijn, zijn leven weer te geven... wat hij eerder voor functies heeft gehad. En de gedachten die hij heeft ontwikkeld tijdens die functie... En dat laat je zien aan de hand van dingen waar hij bij betrokken is... van computerspelletjes tot Hollywoodfilms... tot uh, politieke documentaires, pamfletten... Posters, allerlei materiaal hmm. dat, dat een licht kan werpen... op het gedachtegoed van Steve Bannon en de ontwikkeling daarvan. Het, het, het is een beetje een merkwaardige man. Hij heeft een, hij heeft een vreemde carrière eigenlijk in, in heel veel verschillende velden. Bijvoorbeeld computerspellen dat, dat wist ik helemaal niet. Ja, hij is, hij is in zekere zin, um, hij heeft een achtergrond in, in Goldman Sachs. En hij heeft een eigen Hollywood bedrijfje gehad, Ben Co, voor, voor een flink aantal jaren. En in de jaren negentig zie je hem in die zin heel erg echt als een klassieke ja, venture capitalist, Hollywood liberaal. Die soort van overal soort van business opportunities en ventures ziet om, uh, om geld mee te verdienen. Maar die nog wel degelijk een bepaalde ja, meer liberale wereld, wereldbeeld heeft. Hij leidt het biosfeer 2 project. Uh, project grootste uh, gesloten ec ecosysteem wat ooit op de wereld is gebouwd. En onder zijn leiding doet hij specifiek onderzoek naar klimaatverandering. Dat nou, staat op flinke uh, gespannen voet met uh, Bannon's rol... in het overtuigen van Trump om uit het Parijs klimaatakkoord uh, te stappen. De computerspeler die, uh, die je noemt Internet Gaming Entertainment... een bedrijf hier in Hongkong... waar hij een, uh, ja, een soort, soort markt opbouwt rondom World of Warcraft-speler. Hij huurt Chinese... Um, arbeiders in om urenlang World of Warcraft te spelen... een online computerspel in de fantasiewereld. Die, die winnen daar allemaal uh, zwaarden, goud... maar dat is allemaal fictief, dat is allemaal digitaal. En Bannon verkoopt dat weer op een tweede, dus op een secundaire markt... Voor mensen die uh, op een hoog niveau in het project uh, in dat spel willen stappen. Nou, dat is, soort van, is op zichzelf misschien niet zo heel erg interessant. maar uh, toont wel de, uh, een eerste introductie van Bannon al in de jaren uh, 90, uh, begin 2000. in die enorme, dat enorme veld van digitale activiteiten, digitale communities. die die zal gaan mobiliseren in de uh, fameuze trollencampagnes. die uh, Trump in het uh, Witte Huis weten te krijgen. Dus hij zag zin, de ja. mogelijkheden daarvan al heel snel in, van het, van het internet zeker het internet en, en digitale currencies, uh, bitcoin en uh, daar ziet hij ook als, als manieren, als uh, hij ziet technologie ook als manier uh, voor uh, bewegingen zoals de alt right, zoals de Tea party waar hij heel erg betrokken bij is geweest om um, Invloed op de macht uit te kunnen oefenen, hun eigen mediakanalen te ontwikkelen, hun eigen uh, geld eenheden te ontwikkelen, centrale banken te destabiliseren. Een soort van Bannon is niet iemand die uh, binnen de bestaande structuur verandering wil brengen. Hij wil de gehele structuur opnieuw vormgeven. Wat, wat in, in al zijn werk al in de jaren 90... je noemde het Biosphere Project, in, in de computerspellen die hij maakt, maar ook in, in de films waar hij mee aan heeft geproduceerd, vaak centraal staat, is utopisch denken een andere wereldorde, een andere samenleving. Mm. Niet, niet iets veranderen of niet iets laten afspelen in onze huidige wereld. Het hele systeem moet omver worden geworpen... om dan een nieuwe samenleving te creëren. Ja, ja in Bennet's geval is het ook zo dat, dat zijn religieuze achtergrond... Eerst katholiek gezien, dat de, uh, maakt ook dat hij... Hij gelooft dat die verandering onvermijdelijk is. Die is bijna die is bijbels, die is profetisch. Hij gelooft in, uh, in een notie van cyclische tijd. Tijd verloopt niet uh, lineair, maar in zijn visie stelken, herhaalt zich elke keer. Uh, en, en die herhaling die wordt gecharakteriseerd gecharacteriseer, door conflict, door oorlog. En meestal in de vorm van een grote vijand. Die vijand was in zijn ogen ooit, het, nou ja, in mijn ogen ook overigens, het fascisme. In zijn ogen later het communisme en nu het islam, islamitisch terrorisme. Dus elke generatie opnieuw die moet een soort eindstrijd voeren, die daarmee dus ook niet echt een eindstrijd is... maar een soort van permanente, generationele oorlogsvoering... waaruit een, nou ja, zijn visie van een christelijk uh, witvrije markt, nationalisme... ik kan het niet korter samenvatten, uh, dan weer herboren moet worden. Te, steeds opnieuw. En, en al zijn films en zijn werk... die gaan eigenlijk over dat het opnieuw herboren worden. Maar het klopt wat je zegt. Dat gaat inderdaad over dat elke keer stichten van die nieuwe wereld... maar in een soort oneindige, uh, iets wat angstaanjagende herhaling... Er zijn een paar keerpunten die je laat zien. Uh, uh, 9-11 is een belangrijk keerpunt in zijn denken. En de ontmoeting met de Tea Party, dat, dat is een ander groot uh, keerpunt. Dan komen eigenlijk alle bewegingen bij elkaar. Namelijk wat, wat hij al aan het mobiliseren was online. En wat in de Republikeinse Partij uh, in de Achterhoede aan het, uh, aan het nou ja, gisten was. Mm -hmm. Dat ontmoet elkaar. En dan later Donald Trump. Hoe is die verhouding tussen Trump en, en, uh, en Bannon ontstaan eigenlijk. Waarom vonden die mensen elkaar? Ja, die vonden elkaar via de Mercer familie, wat een extreem rijke en zeer uh, ultraconservatieve familie is die allerhande uh, ja, extreemrechtse platforms gefinancierd in Amerika. Die grote belangrijke financier was achter Breitbart News... opgericht door Andrew Breitbart. In, in zijn, na zijn dood voortgezet door, door Bannon als hoofdredacteur. Uh, en, en, en dat die capaciteit, die kennis van Bannon... in het, in het kunnen creëren van die alternatieve mediakanalen... van een, um, een nieuw... Een radicaal rechtsverhaal, die ook wist hoe je uh, die digitale wereld daarin ook kon betrekken. Iets waar de republikeinen tot dat toen eigenlijk helemaal niet goed in waren. Dat was eigenlijk vooral Obama's, de campagne van Obama die soort van echt uh, pionierde met het soort van uh, internetmobilisatie. En ja, Dat maakte Ben tot de ja, ultieme ideoloog en propagandist. Dat hij, hij is iemand die uh, zowel in staat was om infrastructuur te organiseren... op het niveau van media, op het niveau van financiën... Uh, die kon, echt kon organiseren en die tegelijkertijd ook het verhaal had... wat daarmee verteld kon worden. Ooit was een held Palin, dat, is, wordt, dat uh, draagt hij uit in de film The Undefeated uit 2011. Daar staat, staat Sarah Palin helemaal centraal. Ben een hoopte dat zij uh, de presidentskandidaat zou zijn... die het tegen, tegen Obama op zou nemen... Zij dus kiest uiteindelijk om het niet te doen, steunt later Trump. En Trump is eigenlijk ja, zijn tweede keuze. Hij noemt hem ook een imperfect vehicle. Een niet perfect vehicle om de ideeën van Ben te dragen. Maar als je naar de film kijkt die hij nu inmiddels al bijna nou, acht jaar geleden maakte over, zeven jaar geleden maakte over Pelin, En je vervangt Pelin voor Trump, dan zie je eigenlijk bijna precies hetzelfde verhaal. Dus je, dus je kunt ervan uitgaan dat hij nu zoekt naar een nieuw vehikel. Nu die er door Trump uitgeknikkerd is. Absoluut. En in het geval van Bannon is het ook niet altijd helemaal duidelijk wat zijn eigen ideologische aarding nou is nou echt is. Uh, hij beweegt tussen Tea Party en Old Right... wat op zichzelf toch alweer twee heel verschillende bewegingen zijn. Tea Party richt zich heel erg op wat vroeger bekend stond... als het paleoconservatisme in de jaren negentig. Heel erg sterk op familiewaarden, de christelijke waarden... nationale identiteit, noem maar op. Terwijl de Old Right is een veel jongere, veel nihilistischere... veel ook extremistischer, racistischere uh, beweging... maar die tegelijkertijd speelt met, met een soort ironische codes... Uh, het gebruik van memes, van cartoons die ze adopteren van andere... De trolling is het equivalent in Nederland... zou een beetje geen stijl zijn, van Breitbart naar, naar geen stijl. Het zijn heel andere bewegingen. Maar in Bannon weten die, uh, die weten, weten die zich te verenigen. Bannon weet te bewegen tussen al die verschillende de, uh, groepen in. Al met al, want je hebt je erin verdiept en die tentoonstelling gemaakt. Het is, het is een man die op de achtergrond al jaren zich ontwikkelt. Een, een denker, een ideoloog, maar ook een, een ondernemer. Die dan ineens de weg naar de macht vindt. En dan, dan wordt dat, dat utopisch denken werkelijkheid. Het wordt beleid. En hij is op een aantal momenten zeer invloedrijk geweest. Bijvoorbeeld met uh, het, het acute immigratieverbod voor uh, mensen uit sommige landen. Ja. Hoe, hoe zie jij nu die man? Nou, allereerst weet ik niet of ik hem meteen een utopische denker zou, zou willen noemen. Ofwel ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt in zoverre dat, er, dat hij die, die um, energie omvat... om. Om een, om een werkelijkheid werkelijk volledig te, te transformeren... Maar, zijn, maar zijn, zijn films en zijn wereldbeeld hebben iets extreem dystopisch. Het idee alleen al dat, dat wij niet het lot van uh, grootschalige uh, conflicten... op deze wereld in onze eigen handen hebben als mensen. Maar dat die God gegeven is. En dat uh, er, er altijd achter elke vijand een volgende grote vijand zal zitten. Dat die totale oorlog nooit voorbij is. En dat de enige manier om een samenleving te heropbouwen... is om hem eerst te vernietigen. Ik bedoel, die, die soort van bijna... Bijbelse dystopie. Die, dat zou ik, niet, ja, zou ik niet utopisch noemen in die zin. Nee, nee in, die, in die zin is het uh, apocalyptisch eigenlijk. Hoe hij denkt. Ja, het is, het is, het is apocalyptisch... En tegelijkertijd um, doet het beroep ook op, op een aspect waar Republikeinse partijen, waar eigenlijk liberaal rechtsbewegingen, liberaal conservatieve bewegingen heel lang geen goed oog voor hebben gehad. De, uh, het het, het uh, verloren zijn in een geglobaliseerde wereld. De globalistische elite is naast soort van het uh, um, uh, islamistisch terrorisme in Benn's ogen ook. De andere grote vijand. De vijand heeft meerdere hoofden. Je hebt de cultuurmarxisten, Je hebt de globalistische elite. En je hebt het islamitische uh, terrorisme. En in dat soort van. in een tijdperk waarin mensen zich geïsoleerd, angstig voelen. niet weten hoe ze controle over hun lot, over hun samenleving, over hun wereld kunnen krijgen. En biedt Bannon en Bannon's verhaal een zekere soort geborgenheid. Een, een strijd om te bevechten, een doel om te behalen. Hij nee. biedt een verhaal. En je moet hem nageven, hij heeft dingen gezien... die de democraten volledig over het hoofd hebben gezien. En die ze uiteindelijk ook de verkiezingen hebben gekost. Ik bedoel, zijn analyse zat op een aantal punten... veel dichter bij het electoraat dan, uh, dan, dan Hillary Clinton. Ik denk dat, dat, een, dat degene op het vlak van de democraten... die dat enigszins heeft begrepen... dat moet Bernie Sanders zijn, uh, zijn geweest. Die, die in staat is om... Um, uh, te reageren op diezelfde gevoelens van ontheemding... in een geglobaliseerde kapitalistische wereld. Maar die die niet vertaalt in het, in het verklaren van een oorlog... Tegen een, tegen een vijand die al dan niet bestaat... maar zoekt naar wat een gemeenschappelijk... en pluralistische collectieve identiteit zou kunnen zijn. En daar is natuurlijk ook de grote vraag... dat, dat Um, die tentoonstelling heb ik gemaakt over Bannon. Om, omdat ik hoop dat het een introductie geeft tot de werking van propaganda en propagandakunst in de 21ste eeuw. Ook democratieën zijn vatbaar voor propaganda. Bannon is een goed voorbeeld. Maar die linkt aan heel veel andere voorbeelden. Aan heel veel politieke bewegingen die nu actief zijn. Ook in Europa, ook in Nederland hebben we onze eerste rechtse beweging in, in de vorm van het Forum voor uh, Democratie. Dus het is een manier, een hoop, ik hoop dat het, dat het inzicht geeft in hoe propaganda werkt in onze huidige tijd. Maar ook dat het een vraag oproept. Hoe beantwoorden we propaganda? En wie zijn de mensen die nu de dominante verhalen vertellen over... waar we vandaan komen, wie we zijn en wie we gaan, gaan worden? En wat voor een verhaal stellen wij daar tegenover? En zeker als, als kunstenaars, als schrijvers, als verhalenvertellers... als filmmakers, als journalisten... Eh, feiten zijn niet op zichzelf, zijn belangrijk... maar niet genoeg feiten hebben een verhaal nodig. Naar wat voor een wereld brengen die ons? En kan het een andere wereld zijn dan de apocalyps, zoals Bennon die heeft aangekondigd? We gaan beginnen met uh, de vragen. Dat is de eigenlijke aard van deze rubriek. Ik, uh, pak oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik zie ook echt dat je kaartjes voor je hebt liggen. Ja, ja. en ik pak, er, uh, ik pak er vijf. Alsjeblieft. Moet ik ze ook... Ik moet ze voorlezen? Eén voor één en meteen ja. beantwoorden? Of... Ja, en meteen beantwoorden als je wil. Hoe geloof je in God? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik, ik had vorige week een heel interessante discussie met uh, Noordine Elouali van uh, NIDA. Die was uh, aanwezig bij de opening van uh, Steve Bannon en Propaganda Retrospective. Deel van een de discussie die we daar hadden georganiseerd. En ik vind hun slogan uh, altijd heel goed. Hun slogan is, Geloof, ge wij geloven in Rotterdam. En dat is interessant, omdat je... Um, je, je kan kunt het geografisch ook... zien Wij geloven en dat doen we Precies. toevallig op deze plek. We kunnen gelovigen zijn die in Rotterdam wonen. We kunnen ook geloven in Rotterdam als concept, als idee, als ideaal van gemeenschap. Of allebei. Uh, maar in die zin geloof ik meer in Rotterdam dan in God. Voor welk werk schaam je je? Oeh, dat is... Uh... Dat is een goede... Dat is een hele nou, je, goede hebt, je hebt veel werken gemaakt die ook veel controversie hebben opgeroepen. Ach, ja, zoveel. Nou, ik, ik, voor het Steve Bannon propaganda retrospective schaam ik me in, in zekere zin diep. Ik, ik, zie zo, ik heb Bannons werk en de de, de cultuur uh, in de alterechtsbeweging... inmiddels lange tijd bestudeerd als deel van mijn propaganda onderzoek. Um, ik, ik zie het ook als een deel van een uh, extreem mannelijke patriarchale witte cultuur. Witte dominante cultuur. Um, en, en ik voel me in, in, in die zin, uh, ja, ik voel, ik voel echt, ik voel schaamte voor, voor, voor het wereldbeeld. Ik voel schaamte voor het, het geweld wat het uitdraagt. Ik voel... Waarom schaam jij je daarvoor? Wat heeft het met jou te maken? Um, nou ja, ah, ik, ik, ja, dat is natuurlijk interessant. Hè? Weet je als op, het, op het moment dat er, dat, dat er, een, dat er een, een terroristische aanslag plaatsvindt... dan wordt elke imam voor de uh, televisie getrokken... om die moet verklaren waarom ze er niks mee te maken hebben. Maar als een soort van uh, Breivik uh, een aanslag pleegt... of Trump wint de verkiezingen... dan worden witte mannen gemiddeld niet meteen voor de camera getrokken... omdat ze daar afstand van moeten nemen. En ik vraag me af of, dat niet, uh, of we dat niet meer zouden moeten doen of we niet meer uh, verantwoordelijkheid zouden moeten nemen... over die gewelddadige excessen, die uh, bepaald idee van witte cultuur... van geprivilegeerde cultuur. Dit zijn wij als samenleving, dit definieert onze identiteit. Jullie horen hier niet thuis, wij wel. Ik, ik denk dat die hele, dat hele narratief, dat hele verhaal van, van, van dat hele idee... dat we recht hebben om deze wereld toe te eigenen op anderen... Wat je in balance werk ook heel erg sterk ziet... dat we dat ter discussie moeten stellen. Het is wel interessant wat je zegt. Want als jij ergens zou zijn waar je de minderheid zou zijn... omdat de meeste mensen daar een andere kleur hebben... of een andere religie... dan zou je vermoedelijk wel in die positie komen... dat mensen zeggen... wat vind jij hier eigenlijk van? Wat heb jij hier mee te maken? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Hoewel het probleem, het complex van, van ons witte man is natuurlijk... dat we denken dat we overal altijd recht van spreken hebben. Of dat het land is waar we vandaan komen. Of het, of het land wat we um, als, als toeristen of in het verleden als kolonisten bezochten. Dus ik denk dat, die, dat het idee van entitlement, de, deze wereld behoort ons toe. En dat zit er ergens ook in Bannon. Dat het, het recht opeist om de wereld te scheppen naar zijn, naar zijn visie. Dus daar spreekt ook die, uh, dat, ja, die, die, die, die entitlement uit voor. Dat idee van de wereld als jouw bezit of als jouw privé bezit. De wereld komt jou toe. De wereld komt jou toe. Wie ga je uit de weg? Wat een moeilijke vraag is het zeg. Waarom heeft niemand me verteld dat ik al die kaartjes nou, moet gaan beantwoorden? In jouw expositie zaten wel een aantal mensen die ik zelf uit de weg zou gaan. Mm. Er kwamen op een gegeven moment wel in, in enge mensen tevoorschijn bij, bij demonstraties. Neonazies of, uh, of, of mensen met, met zeer radicaal gedachtegoed. Mm. Ga je die uit de weg of zoek je die juist op? Nou, op het moment dat ze, er, dat ze er zijn, moeten we ze confronteren. En de enige manier, het enige wat, wat je kan doen... op het moment dat, dat fascisme in een veelheid van vormen... zijn kop opsteekt, is, uh, is laten zien dat er een grens is. Tot hier en niet verder. Uh, dus in die, zi die zin natuurlijk... Misschien is dat wel deels een antwoord. Maar natuurlijk ga je liever uit de weg. Natuurlijk zie je liever de wereld zoals jij hem voor je zou willen zien. Een, een meer egalitaire wereld. Of een meer gelijkwaardige wereld. Het probleem is dat dat niet de wereld is waar we per se in, in, in leven. Dus dat, en, en hoe meer... Um, het is natuurlijk heel erg paradoxaal. Dus, dus het, idee, het ideaal van een democratie waarin elke mening recht van, van spreken heeft. Of elke idee recht van, van, van bestaan. Uh, is Tegelijkertijd zijn er... Een soort fundamentele, principiële grenzen die je elke keer opnieuw moet bewaken en, en moet bevechten. En ik denk dat we in, in, op een zekere zin al, uh, dat we die grens al veel te ver achter ons hebben, hebben gelaten. Als je ziet de afgelopen verkiezingen van uh, Polen tot Hongarije tot, uh, tot Oostenrijk... Is, is een schokkende nieuwe vorm van extreme autoritisme, autoritarisme wat binnen de Europese Unie zijn kop op heeft gestoken. We hebben het nog niet eens over het Erdogan regime... of over Modi in India. We leven opnieuw in een tijd van, van dictators. En maar van autoritarisme. Dat, dat is altijd de paradox van de democratie geweest... dat een deel van het electoraat altijd zou kiezen... als de kans krijgt voor een dictator. Voor een sterke man die zegt... ik gooi de buitenlanders eruit en ik verbied moderne kunst. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dictators krijgen, meestal, uh, krijgen, vaak, ja, krijgen vaak niet per se meerderheden, meerderheden maar weten, weten op, op vrij slinkse manieren door controle te vinden over media, over uh, onafhankelijke rechtspraak, um, over universiteiten en educatie. Op die manier hun boodschap langzaam gemeengoed te, te maken. Ik denk dat het, dat het vaak ook een koep is. Maar het klopt dat het verschil tussen fascisme in de 20 ste eeuw en fascisme in de 21 ste eeuw. Is dat fascisten in de 21 ste eeuw hebben begrepen dat democratie ook heel goed in hun voordeel kan werken. Dus het hele proces van dat je nog een, dat je een militaire koep moet organiseren en dergelijke. Dat is helemaal niet nodig. Je moet propaganda beheersen. Ja, propaganda beheersen en, en het feit dat, dat als je eenmaal begrijpt doorhebt dat democratie en propaganda niet per se tegengesteld aan elkaar hoeven zijn. En dat je heel, heel goed eindeloze referenden weer weerverkiezingsrondes kan gebruiken. Kijk naar Erdogan, dat is een goed voorbeeld. Die, die, die, die schrijft continu verkiezingen uit en in elke stap weet hij de macht nog verder naar zich toe te trekken tot die soort van nog president is op zijn, op zijn 88ste. Dus in zekere zin, dat is het paradox van, van, van een democratie in de 21ste eeuw, is dat ze niet langer per se... In tegenstelling staat tot fascisme. Terwijl in de 20ste eeuw. de fascisten juist altijd tegen. de democratie als idee waren. Nog één laatste. Wie was de eerste dode. die je gezien hebt? Oeh, dat vind ik wel een heel persoonlijke, heel persoonlijke vragen. Ik weet niet of ik daar. Ik weet niet of ik daar een antwoord op. Beantwoord wil antwoorden. Nou, dan laten we die. Uh, laten we die zitten. Ik heb er, nog, er zit nog eentje. die erachter komt. Wat is dat? Uh, het is hoe wil je dat mensen zich jou herinneren. Nou, nee, Ik heb hier echt op voorbereid moeten zijn. Wat een, wat een vraag. Wie schrijft die? Kijk eventjes naar de redactie achter het glas. Maar dat is toch een goede vraag. Hoe wil je herinnerd worden? Dat vind ik wel een interessante vraag. Wat moeten mensen later over jou zeggen? Wat moeten ze over mij zeggen? Tja. Ik weet het niet. Is dat echt, is dat echt belangrijk? Ik bedoel. Ik, ik, ik hoop dat dat ik als, en als kunstenaar en als iemand die politiek bewogen is... dat ik um, in ieder geval zelf kan voelen, intuïtief... Dat ik, dat ik de keuzes maak waar ik echt in, waar ik echt in, ge in geloof. Ik denk dat, het, dat dat het allerbelangrijkste is wat je kan doen. Hoe moeilijk dat soms ook is, want je weet natuurlijk nooit helemaal precies waar, soort van, waar goed en kwaad speel, uh, zit. En, en ik denk dat wat je zelf observeert over die Bennen tentoonstelling van, ik zag verschillende fases van Bennen. Ik zag ook nog een andere persoon, een andere, met een andere politieke oriëntatie. Dat het heel erg, dat het heel erg klopt. En dat het ook het moeilijke is dat zelfs als we soms denken dat we het juiste doen, dat dan nog niet per se betekent dat het ook echt zo is. Goede bedoelingen leiden mensen tot de, tot de ergste, tot de ergste zaken. Maar toch ergens een soort, um, zoeken we denk ik toch allemaal naar een soort trouw. Naar, naar principes en naar ideeën. Die je een soort authenticiteit. Dankjewel Jonas Staal. Het is te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam. Steve Bannon. A Propaganda Retrospective. Dankjewel. Graag gedaan. Bridges was dat met Bad Bad News. De jonge Texaan heeft een uh, nieuw album dat uh, zou moeten komen, maar dat is er nog steeds niet. Maar hij heeft wel uh, twee nieuwe nummers uitgebracht, waaronder dus deze. Eén minuut, gemaakt door Bente Hamel en deze is uh, De Rechtbank, deel 3.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 Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Eens in de twee weken nemen we in Amsterdam in de platenwinkel Velvet Music... een uh, muzieksessie op met uh, twee verschillende artiesten uit binnen- en buitenland. Afgelopen keer was het uh, podium voor de Britse singer-songwriter Lucy Rose. Hallo, uh, mijn naam is Lucy Rose... I'm a singer-songwriter from the UK. It's a cover, I, I'm trying to think about who wrote the original. I think it's, it's. I don't know, I can I could have a wild guess at who it is, but it's a really pretty old song. And then I think Shirley Bassey covered it, and that's where I first heard it, was on her record. I'm a big fan of her, and I thought, um, for a while I thought this would be the song that got played at my wedding when I got married. And then um, it was such a big part of my younger years Then actually when I did meet... Uh, my husband. It didn't actually feel quite right to play it because we had our own songs and things like that. Um, so it was just one that I wanted to I wanted to cover, and I very rarely do covers. Um, but it's a very beautiful love song, I think. I'll get by as long. second song is one from my latest record it's called is this called home um to be honest I, i started writing this one when i was in germany um can't remember when um and it was it was when the the and well, when really in, in the news the refugee crisis was right at the forefront of everything and um and it was very much a part of yeah my everyday thoughts and And I guess yeah this song was was something that came from those those thoughts and feelings. I'm just Song I probably shouldn't play this song because it's uh, brand new. I only finished writing it yesterday. I played it for the first time at a show last night, and it's I guess it's all musicians are the same. You always think your new stuff. You know, want to play your new songs the most because they mean the most to you there and then in that moment in your life. So I want to play it this evening, and at the moment it's got a a title which is What Does It Take to Break a Man? You know, I've asked a couple friends what they think and uh, it split people down the middle, some people think a lot and some people think not very much at all, um, so what the song is about I guess is about that really, <laughs> the title very much describes the song. very much for having me. Lucy Rose was dat. En de Nooit meer slapen live sessies zijn eens in de twee weken... op vrijdagmiddag in de platenwinkel Velvet in Amsterdam. Meer informatie over de programmering op de site vpro.nl slash slapen. Nooit meer slapen. Schrijfster Nicolien Misé volgde in de jaren 90 een opleiding aan de schrijversvakschool. Ze raakte er totaal in de band van haar docent, de bekende scenario-schrijver Ger Beukenkamp. Misé besluit hem te gaan faxen. Eerst af en toe een faxje en dan bijna dagelijks. En dat doet ze inmiddels al zo'n 25 jaar. En het vreemde is, Beukenkamp heeft nog nooit op ook maar één van die faxen gereageerd. Misé publiceerde na haar opleiding een aantal succesvolle boeken. En ook de faxen zijn nu voor iedereen te lezen in de bundel De Kennismaking, faxen aan Ger 1994-1997. En Nicolaou in gesprek met de schrijfster. Vrijdag 10 januari 1997. Beste Ger, vandaag, beminde ongelovigen... zullen we het eens hebben over goede manieren. Het is je misschien wel eens opgevallen... dat wij een groot deel van de tijd langs elkaar heen praten... Jij bijvoorbeeld geeft eigenlijk nooit antwoord op de vragen die ik stel. De faxen van Nicoline Misé, die alleen voor Ger Beukenkamp bestemd waren... zijn nu door heel Nederland te lezen. Twee weken geleden verschenen ze namelijk in boekvorm. En hoewel Misé al vaker en met succes romans publiceerde... kan ze maar niet wennen aan deze periode, die net na de publicatie. Op het tafeltje in de huiskamer ligt een legpuzzel. Van Lieverlee is ze daar maar aan begonnen. Eentje met een groente, leven erop. Nou ja, het schrijven van een boek is al een hele klus, maar dat doe je tenminste nog alleen en in stilte. En dan op een gegeven moment is het kind gebaard en gaat de wereld in. En dan kun je helemaal niets meer doen dan afwachten of er reacties zullen zijn. En dat maakte mij zo ontzettend zenuwachtig dat ik dacht, wat kan ik doen om te kalmeren? En toen ben ik een puzzel gaan maken. Was het gevoel al sterker dan bij je laatste roman? Ik heb aan mijn omgeving gevraagd hoe ik eraan toe was... en ik schijn even gespannen en gedeprimeerd en, en kwaad te zijn als altijd. Dus dat maakt niets uit. Kwaad ook? Ja, kwaad op mezelf natuurlijk. Wat heb ik nou toch gedaan? Oh, oh, oh ik lijk wel gek, dit doen we nooit meer. Wat een verschrikking. En uh, Nou, op die manier. Ik kon me namelijk voorstellen dat het bij dit erger is... omdat het zo... Uh... Intiem is. Zo intiem is. Ja. Dat, dat ik bijna... Ik ben hier nu voor het eerst. Ik heb je nooit ontmoet. Maar dat ik bijna de rare sensatie heb van... Oh, maar ik, ik weet een soort van alles van haar. Ja, dat is ook ontzettend gek. Uh, en mijn oplossing, en dat zal wel niet de juiste zijn... is dat ik maar gewoon doe of het niet bestaat. En ik laat het maar zoveel mogelijk bij de andere mensen... Maar als er wordt gevraagd uit voor te lezen, wat gelukkig tot nu toe niet gebeurd is... word ik wel heel zenuwachtig, ja. Het zijn brieven van, of faxen van 25 jaar geleden... aan iemand die ik toen hoogelijk vereerde, nu nog steeds. En waar ik mezelf inderdaad voor in duizend stukjes gescheurd heb. Het is niet echt een plezier om dat uh, uh, over te lezen. En als je dat dan hardop voorleest, dan wordt het nog echter of zo... Dat weet ik niet, want ik heb het nog niet gedaan. Nee. Hmm. Misschien kan ik je straks toch overhalen. Mag ik ze zien? Ja, ze staan in de speelgoedkast in de gang. De speelgoedkast? Ja. Nee. Dit, zijn de, dit zijn de... Dit is een deel... En had ik nog zo'n stapel, die ligt op de uitgeverij. En dit is van de laatste jaren. Misé was eind 20 en studeerde aan de schrijversvakschool... toen ze in de ban raakte van haar docent. De gevierde scenario schrijver Ger Beukenkamp. Ze was onmiddellijk onder de indruk. Van zijn stem, zijn manier van praten, zijn helderheid, zijn verschijning... Of het verliefdheid was? Um, nou, het was, uh, het was werkelijk een grote verering. En um, ja, ik denk dan wel eens aan uh, de plaats die ik als meisje van 11 hoorde... van Jesus Christ Superstar met het mooie liedje I Don't Know How To Love Him. En ja, verliefd, dan wil je misschien met iemand uh, intimiteit betrachten. En ja dat kun je ook met andere mensen. En met Ger kon ik nou net schrijven en naar hem kijken. Dus ik denk niet dat ik het verder had gewild dan zo. Dat klinkt alsof het meer was dan eerder liefde dan. Uh, ja, het is de echte leerling-meester verhouding... die we in het leven niet meer zo heel vaak uh, hebben... Die enige eeuwen misschien wat gewoner was... en waar wij in de jaren zeventig ook enorm tegen gewaarschuwd werden. Hè? Want dan had je Bakwan, die trouwens hele goede dingen heeft geschreven daar niet van. En, uh, maar wij werden toen enorm gewaarschuwd voor sectes en slechte meesters. Dus dat was natuurlijk een ander pijnpunt voor mij... dat ik mij werkelijk uh, aan de voeten van de meester vleide. Ja, behalve nee. dat Gert niet toegestaan had dat ik aan zijn voeten was gaan liggen... Um, ja, en dat, ik dacht, oh, dat is toch eigenlijk heel slecht... en alles waar we tegen gewaarschuwd werden. Maar ik heb het toch gedaan. Het is niet voor niks dat uh, secteleiders uh, soms zoveel volgelingen hebben. Ja, dat weet ik niet. Dat appelleert misschien wel aan uh, hele verkeerde instincten... En, uh, van mensen en verlangens. Maar ja, ik heb het goed getroffen. Bij mij heeft het uh, gunstig uitgepakt, want nu ligt er een heel dik boek... Uh, ja. <laughs> en stof voor nog ve vele meer. Maar uh, dat verlangen om je over te geven aan iemand... of aan een, een god of een leider of een leraar... was dat het wel? Is het daar wel vergelijkbaar mee geweest? Nou, dat vind ik zelf wel. En het valt me op dat uh, bijna nooit iemand daar iets over zegt... Dus ik vind het leuk dat jij dat nu vraagt. Ik vind het er heel sterk aan doen denken. Ook omdat hij nooit antwoord geeft. Dat is natuurlijk ook kenmerkend voor religies. God geeft nooit antwoord. Dus dan moet je zelf gaan denken wat hij ongeveer bedoeld zou hebben. Ja, het maakt je bewuster als je het gevoel hebt dat er iemand is... die op een of andere manier meekijkt in je leven. Denk ik. Ja, ja omdat ik in ons intensief schrijfcontact de enige ben die het woord voert, hebben we over het algemeen weinig last van het feit dat we niets van elkaar begrijpen. Ik verbeeld me eenvoudigweg dat jij alles wat ik zeg volkomen begrijpt en jij verbeeld je waarschijnlijk precies hetzelfde. En zo zullen wij hopelijk lang en gelukkig leven. Aanvankelijk stuurde Mise Beukenkamp via de post gewoon haar huiswerk, soms vergezeld van een ansichtkaartje. Maar langzamerhand, en misschien om Beukenkamp ook een beetje bij zich te houden... nadat ze afgestudeerd is, worden de brieven lange epistels via de fax. Ze schrijft over schrijven, over haar strijd met de sociale dienst... over haar vriendin en haar pogingen om scenario's aan een man te brengen. En niet te vergeten haar gedachten over Ger zelf... vaak eindigend in wanhopige oproepen aan de lieve man om eens te antwoorden... Nou, het bracht me heel erg veel, want ik woonde alleen. Ik had geen werk, ik had zeer weinig geld. Ik had uh, of geen uh, uh, vriend of vriendin of uh, iemand die ik maar weinig zag. Dus mijn leven had zeer weinig structuur. En die dagelijkse fax bracht daar natuurlijk zeer veel structuur in. Want alles kreeg een samenhang. Bij alles wat ik deed was ik al... Uh, aan het formuleren in mijn hoofd... voor de fax van vanmiddag. Dus het bracht me natuurlijk alles. Heb je toestemming aan hem gevraagd? Ik heb geen toestemming gevraagd. Dat zou ook niet zoveel zin hebben gehad... want daar zou hij niet op geantwoord hebben. Dus ik heb hem geschreven... Uh, van Oorschot wil het uitgeven. Uh, als je wil dat ik je een andere naam geef... moet je het maar zeggen. ja. Dat is natuurlijk heel prettig, want dan komt er geen antwoord. Dus. Uh... Dat was de toestemming, zullen we maar zeggen. Dat uitblijven van een antwoord van Beminde Ger zorgt in het boek gek genoeg voor een spanningsboog. Je gaat je als lezer steeds meer afvragen wat die Ger nou eigenlijk vindt van al die zinnen die via zijn vak zijn huis binnenratelen. Durft hij soms niet te antwoorden? Denkt hij dat Nicoline gek is? Is hij misschien ook een beetje verliefd op haar of is hij bang voor haar? Misschien leest hij die faxen wel helemaal niet eens. Voor dit item bedacht ik me hem op te bellen... om hem al mijn vragen voor te leggen. Maar een ander programma kwam op hetzelfde niet zo gekke idee. En weet u wat? Zijn antwoorden zijn eigenlijk een desillusie. Misschien is het maar goed dat hij nooit geantwoord heeft. De goede man reageert namelijk zo nuchter... Ja, hij vindt het wel leuk hoor, zo'n dagelijkse persoonlijke column. Daar komt het een beetje op neer. Nou, een paar weken geleden, of maanden misschien al, een maand of twee geleden... Uh, gingen we samen uit eten. En het faxenboek was toen al in een zeer vergevorderd stadium. En daar had ik hem natuurlijk, via de faxen van op de hoogte gehouden. Dus we gaan op het terras zitten. Wij heffen het glas en ik zeg... op het vakseboek. Waarop hij zijn glas neerzet en zegt, ja, heel raar plan. En ik dacht... even: oh god, stel je voor dat hij het helemaal niet goed vindt. Waarop hij zei... een selectie, niet alles. En ik dacht... Oh, oh, oh, de soep moet nog komen. We hebben nu al een heel groot probleem, want ik ga die faxen uitgeven. En hij vindt het blijkbaar een bespottelijk plan. Dus ik zei, ja, maar Ger, het is toch ook wel leuk en bijzonder. Hè? Bijna 25 jaar, ik faxen jij niet terugschrijven. Dat is toch wel bijzonder. Nee, niks bijzonders aan zou iedereen doen. En dat was dat. En ik moet je zeggen, daar heb ik inderdaad later wel ontzettend om gelachen. Ik dacht, oh, die Ger. <lacht> Nou, ik dacht af en toe ook wel hoe je hem beschrijft. Maar waarom nou eigenlijk die bewondering? Het is ook best wel een verschrikkelijke man. Ik ken hem verder niet. Dus ik, ik... Ja, het vermogen tot distantie. Hè? Ja. Dat uh, altijd heel precies, precies weten tot hier en niet verder. En tegelijkertijd een, een zeer grote alertheid. Dat, uh, ja, dat vind ik wel heel geweldig. Is die, um, die adoratie veranderd? Of is die nog steeds... Hetzelfde. Nou, die hele grote bezetenheid is denk ik ook wel leeftijd gebonden. Dat hou je niet 23 jaar vol. Uh, maar het is wel zo, dan spreken we af en dan staat hij daar en dan denk ik, hij bestaat. Ja, dat blijft. Faxen van Nicoline Misé zijn te lezen in de kennismaking. Faxen aan Ger. En er is ook een tweede deel: De porseleinkast 1997-1998. Morgen komt de schrijver Robert van Eyden op bezoek. In 2015 had hij zijn eerste roman, boek, 256 bladzijden. En dat ging over een man die een overzichtelijk leven leidt, maar weinig kracht bezit. En uh, toen werd hij ineens gedwongen een daad te stellen. Nu is er een nieuwe roman, Paradijs, bij het dashboard ligt. En dat gaat over het leven van een man die probeert zijn midlife crisis te bestrijden... door dansavonden voor 45-plussers te organiseren. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.